Die Venderg met het nos journaal. Zijn taal ook bevriende landen op schendingen van mensenrechten moet aanspreken. Roosenthal heeft het aanspreken van bondgenoten uit zijn prioriteitenlijst geschrapt. De oppositie ziet dat als een breuk met het beleid van tientallen jaren. De regeringspartijen vonden een motie van GroenLinks en D66 daarover overbodig. Maar Gedoogpartij en PVV steunen de motie wel, waardoor er nu in de Kamer een meerderheid is. De CAO-lonen zijn in de eerste helft van dit jaar gestegen met gemiddeld 0,1,6%. Dat is minder dan de verwachte inflatie van 2%, procent, maar meer dan de gemiddelde loonstijging in de tweede helft van vorig jaar. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer verder laten weten dat er vorig jaar in meer CAO's afspraken zijn gemaakt over het aan werk helpen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten en waar dan in 2009. In het midden van het land beginnen vanmiddag de schoolvakanties. De ANBB waarschuwt voor een drukke avondspits. Vooral op de A1, A2 en bij de grensovergangen in het zuiden. Schiphol verwacht opnieuw topdrukte. In de maanden juli tot september ruim 14 miljoen passagiers. 4% meer dan vorig jaar. Ook is het extra druk op het water. Door de lage waterstanden en ondiepe vaargeulen... kunnen binnenvaartschepen minder lading vervoeren. Dat betekent dat de lading over meer schepen moet worden verdeeld. Plezierjachten krijgen daardoor te maken met meer vrachtverkeer op het water.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 Bij. Het weer, eerst nog enkele buien, later van het westen uit meer zon. De maxima liggen tussen 17 en 20 graden. Dit was het op Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Voor Knopend Vaanplein, 2 kilometer door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 Falling down, but it was time for you to walk. Alone.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 Dat ik ooit heb gezien, aan de hand, hand, hand, van zon zee Zandvoort en zomerhit maar. from do I do anything for you, still I start down from the sky, but I some something for us to say, there's oh, I guess of you, yeah, just one thing, baby, just one thing, just one thing. Just My finger. It feels like more. Than